Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze krijgen bierdouches, vuurwerk naar zich gegooid en er wordt zelfs wel eens in hun nek geplast. Voetbalfotografen, cameramensen en journalisten hebben het steeds minder naar hun zin langs de lijn sinds corona. Ze voelen zich bedreigd en zeggen dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Spullen gaan namelijk vaker kapot. De KNVB, sportpersclub NSP en tv-zender ESPN gaan per stadion onderzoeken hoe het veiliger kan. De boerenprotesten en de gesprekken tussen de boeren en het kabinet zijn nog altijd erg fel. Toch doet de voorzitter van boerenclub Agraxie nu een stap in de richting van het kabinet. Bart Kemp heeft spijt van het belachelijk maken van de stikstofminister. Soms dan zeg je iets wat niet zo handig is. Soms moet je sorry zeggen. Hij deed van der Wal na met een hoog stemmetje. Kemp zegt in de videoboodschap dat hij het stikstofprobleem wil oplossen... en zegt nu in te zien dat het dan niet helpt om iemand belachelijk te maken. Over een half uurtje begint ook voor Ajax de eredivisie. Tegenstander is Fortuna Sittard. En wat we dit seizoen van Ajax moeten verwachten... is volgens commentator Arman Afsaroglu moeilijk te zeggen. Ze hebben een fantastische aanval. Die is, die is een internationaal topniveau, topkwaliteit vind ik. Maar verdedigend hebben ze eigenlijk geen uh, adequate vervanger gevonden van Masrohi. Hebben ze uh, ook geen adequate vervanger op dit moment van Martinez. En daar gaan we wel op letten of ze defensief in staat zijn... om. Mee te kunnen met PSV bijvoorbeeld. De wedstrijd begint straks om half vijf en om acht uur speelt PSV tegen FCM. Charles van 74 is van fietsendief naar held gegaan. Vorig jaar ging op socials een video rond waarop je de Brabander een kinderfiets ziet wegpakken voor een huis. Ja, dat is een heel mooi verhaal. <laughs> ja. Ik heb gewoon op een adres, twee adressen die naast elkaar waren, heb ik een verkeerde fiets meegenomen. Want ik kwam er pas avonds achter toen ik al thuis was kwam mijn vrouw thuis en ze zegt, jij bent een fietsendief. Ja, jatten, dat doet hij normaal niet. Charol haalt gedoneerde fietsen op voor kinderen die dat nodig hebben. Een jaar terug plukte hij per ongeluk eventjes de verkeerde weg. Maar nu gaat Charol moedig voorwaarts, vooral voor één ding. Een glimlach, ja, heel glimlach. Maar ook de ouders, heel erg glimlach. Ik blijf doorgaan, ja. Ik hoop dat er heel veel fietsen gedoneerd worden. En dat we daardoor ook mensen gelukkig kunnen maken. Hij heeft al zeker 2000 fietsen geregeld. Het weer nog de zon schijnt, soms wat wolkjes en verder bijna overal droog. Morgen ook zonnig en droog en dan wordt het iets warmer, zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging keer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Your visual opiate 100 years from now. Your title bites and human rights with satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been round, down, I'm so low that I hit the ground. It's Ja, ook... Aan het begin van de derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van Redbox en uh, For America. Nou, we hebben hem uh, weer even afgestoft. Uh, collega Albert-Jan Vos. Uh, uh, Albert-Jan, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Nou, mooi. Wat, uh, wat gaan we in de derde uur uh, allemaal doen? Uh, nou ja, uh, pit report kwart over vier. Uh, want de, stoel, stoel, de stoelendans in de Formule 1 is uh, al volledig losgebarsten. En opvolgers zijn al benoemd, maar die weten zelf nergens van. Dus dat is ook al wel interessant om te weten. Uh, we hebben om half vijf natuurlijk dier van de week. En hoe heet die, Benno? Woezel. Woezel? Ja, ja, woezel. woezel, woezel ja. Nou, het gedicht, dat blijft nog even een verrassing. Uh, kwart voor vijf. Uh, en dan... Uh... Daar, dus de liefhebbers van het gedicht van de dag zullen nog even geduld moeten hebben. Want om kwart voor vijf gaan we dat oplossen. Ben je nog een dichter zelf dan? En dat je, je bent nog niet klaar. Nee, ik heb, ik heb, dat is nog even een vraag. Ja. Dat is voor jou een vraag en voor mij no ook nog geen week. Ja, okay. ja, dan moet je gewoon blijven luisteren. En dan is je ja, zometeen ja. om kwart voor vijf. Ja. Dus. Nee hoor, en uh, natuurlijk nog veel muziek. Het laatste. Half vijf begint Ajax, hè? Voetballen. Oh, je, de, hè? Eredivisie. Ja. Begint dat weer? Ja, joh. Oh. Ja. Oh, jee. Dus uh, uh, ja, morgen... Moet eigenlijk dit... uh, meteen aan de bak en uh, PSV ook, weet je Ja, dat? PSV nu? moet thuis tegen Emmen. Dat is altijd lastig. Oh, al emmen emme, emme uit. Ja. <laughs> Wil je niet meemaken? Nou ja, die is vanavond geloof ik om acht uur. Oké. Okay. Dus nou, Helemaal goed. Barst, barst ook weer los. Nou, mooi. We gaan er een uh, mooi uh, programma van maken. Ook in het uh, derde uur. Zandvoort op zaterdag. En als je naar de herhaling luistert, het is nu uh, maandagmiddag even na vier uur een hele goede middag. En we zijn er tot aan uh, vijf uur, nee, je hoort het al, hè, wat we allemaal gaan doen. En natuurlijk ook lekkere muziek, zoals deze van Christopher Cross. Dat had ik al een hele tijd niet meer uh, voor jullie gedraaid. Dat is toch wel een leuke plaat hoor. Ook een beetje uit de uh, beginperiode voor mij uh, met uh, radio en dergelijke. Uh, Scriti Politis was dat en de uh, wordkul. En daarmee uh, zijn we toegekomen aan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. De Pit Report. Want wat is er uh, op het gebied van uh, autosport allemaal te melden? Nou, Oh, Albert-Jan heeft het uh, gelukkig voor ons uitgezocht. Nou, één ding. Max is op vakantie. Ik heb een schitterende foto van hem gezien. Dat hij in het zwembad uh, lag met zijn uh, duimpje omhoog. Hij uh, was dus aan het water trappelen. Dan denk, ik wel, denk je wel door, denk ik. Dat, dat kan niet wel. <laughs> maar goed, uh, stoeltjes dans. Ja, daar had ik, ik zei het al aan het begin van, uh, van uh, dit laatste uur. Tussen 4 en 5 van zondag op zaterdag. Allereerst, en uh, dat werd uh, dus uh, de eerste bekend. Fernando Alonso rijdt uh, in 2023 niet meer voor Alpine. Maar voor Aston Martin. Dat maakte het Britse team afgelopen maandag bekend. De 41-jarige Spanjaard vervangt Sebastian Vettel die donderdag aankondigde na 2022 te stoppen met de Formule 1. Astin Martin wilde na de aankondiging van het vertrek van Vettel graag een nieuwe grote naam binnen het team. De tweevoudig wereldkampioen heeft bij Astin Martin een meerjarig contract getekend. De plek van de Spanjaard bij Alpine wordt vermoedelijk ingenomen door toptalent Oscar Piastri. Maar ja, die weet er volgens mij nog niks van officieel. Oh... Alonso noemt uh, uh, Aston Martin een van de boeiendste Formule 1-teams. Ze hebben de energie en de toewijding om te winnen. Laat hij ooit in een reactie op zijn overstap weten. Ik bewonder Fernando al jaren, al dus team-eigenaar die blij is met de komst van de ervaren Spanjaard. Het is duidelijk dat hij een echte winnaar is. Ik wil de beste mensen samenbrengen om competitief te worden in deze sport en deze plannen worden nu gesmeed. Het was daarom logisch om Fernando uit te nodigen voor een gesprek. Wij hebben dezelfde ambities en waarden... en daarom is het logisch dat we nu gaan samenwerken. Alonso heeft dit seizoen 41 punten verzameld... waarmee hij tiende staat in het door Max Verstappen aangevoerde WK-stand. Zijn beste uitslag is de vijfde plaats in de grote prijs van Groot-Brittannië. Vorig jaar haalde Alonso bij de Grand Prix van Qatar het podium met een derde plaats. En al nou schijnt dat de FIA... Uh, uh, uh, Sebastian Vettel al heeft benaderd voor een functie bij de Formule 1-organisatie. Terwijl hij graag meer tijd wil thuisbrengen en doorbrengen met zijn kinderen. Dus dat, dat wordt is. nog vervolgd. Nou, dat schiet ook niet op natuurlijk. Nee. Alexander Albon rijdt ook komende jaren in de Formule 1 voor Williams. De Britse renstal maakt bekend dat het contract met van de 26-jarige Thay... geboren en opgegroeid in Engeland met meerdere jaren is verlengd. Albon is bezig met zijn eerste seizoen bij Williams... Hij rijdt twee keer in de punten, in Australië tiende en Miami negende. Met drie punten staat hij op de negentiende plaats in het WK-klassement. Zijn Canadese teamgenoot Nicolas Latifi is als enige nog puntloos. De toekomst van Latifi binnen Formule 1 is onzeker. Onder andere de Nederlandse coureur Nick de Vries zal in beeld zijn om hem op te volgen. Albon bevestigde zijn contractverlenging via Twitter. Dat deed hij met een kwingslag naar de... Een verwarring die een dag eerder ontstond rond het team van Alpine. De renstal maakte bekend dat Oscar Piastri volgend jaar voor Alpine rijdt... als opvolger van Fernando Alonso. Maar zoals gezegd, de 21-jarige Australië... sprak dat vervolgens zeer stellig via zijn Twitter-bron. Albon keerde dit seizoen na een afwezigheid terug in de Formule 1... en nam bij Williams de plek over van de naar Mercedes overgestapte Brit George Russell. Albon debuteerde in 2019 in de koningsklasse bij Toro Rosso, nu Alfa Tauri... ...en maakte daar halverwege de seizoenpromotie naar Red Bull... ...waar hij teamgenoot werd van Max Verstappen. De Fransman Pierre Gasly uh, moest juist van Red Bull terug naar Toro Rosso. Albon kon de verwachtingen bij de Oostenrijkse topteam niet waarmaken... ...hij eindigde in 2020 twee keer op het podium, op de derde plek... ...en moest desondanks aan het einde van het seizoen plaatsmaken voor Sergio Perez. Hij bleef toen wel aan als testcoureur voor Red Bull... En dan uh, race nieuws uit Amerika. En dat heeft alles te maken met Rienus VK van Kalmhout. Hij uh, blijft bij Ed Carpenter Racing als onderdeel van een meerjarige overeenkomst. Zal de 21-jarige Nederlander ook gedurende het Indycar seizoen 2023 racen in de Chevrolet. VK die sinds uh, zijn debuut in de hoogst Amerikaanse uh, open-wheel raceklasse voor Ed Carpenter Racing rijdt... is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de NTT Indycars serie... Tot dusver wist de geboren hoofddorper veel indruk te maken. Zo won hij het Rookie of the Year-klassement in zijn debuutjaar 2020... en scoorde hij tijdens de GMR Grand Prix van 2021 zijn eerste IndyCar-overwinning. Reeds viermaal mocht Van Kamthout, uh, Kamthout de gang naar het erepodium maken. Twee keer uh, greep hij de pole position. Tevens bleek de, bleek de Nederlander in elk van zijn drie deelnames aan de prestigieuze Indianapolis 500... ...tijdens de kwalificatie de, snelle, de snelste Chevrolet-coureur. Tot twee maal toe bereikte hij de voorste startrij... Van, deze, ...van het legendarische evenement. Ik ben heel erg blij dat ik doorga bij Ed Carpenter Racing. Laat Vike vanuit Nashville, waar de komende week, weekend weer... ...dit weekend dus, wordt geraced, weten. Het is de beste keuze om bij ECR te blijven. Hier voel ik me goed bij. Aangezien het huidige seizoen nog loopt... ...is het fijn om zekerheid te hebben. Ik ga ervan uit dat deze nieuwe het. Uh, het personeel van ECR, van engineers tot monteurs, ook een boost geeft. Ik blijf samen met hen bouwen aan iets heel erg moois. Tot slot nog even een kijkje op de stand van de wereldkampioenschappen uh, van in de Formule 1. Uh, Max Verstappen, nou ja, na, na, vorige, na vorige keer natuurlijk ook schitterend aan de leiding met 258 punten. Gevolgd door Charles Leclerc met 178 punten. En op de derde plek vinden we Sergio Perez... 4, George Russell. En op 5e plek, Carlos Sainz. Lewis Hamilton vinden we terug op een 6e plek met 146 punten. Maar gaat u er maar vanuit dat hij het tweede deel van het seizoen nog, aantal, nog veel punten zal halen? Want de Mercedes voelt goed aan al dus, Lewis. En zoals gezegd, op de 10e plek nog even Fernando Alonso met 41 punten. Dus die is ook goed voor WK-punten. En wanneer mogen ze weer? Uh, eind van de maand mogen ze weer op het prachtige circuit in België op franco Champ. Van de 26e tot en met 28 augustus barst de tweede helft... van dit Formule 1 seizoen weer los. En weet jij ook of het uh, volgend jaar uh, nog België gaat worden... of is dat uh, nog steeds uh, onzeker? Daar nou, wordt uitgebreid over ge ge ge ja, gespeculeerd, kan ik wel zeggen. Ik hoorde een interview met... Uh, uh, met een, een, een bekende een coureur, Blekemolen... Blekenmolen. En die zei: uh, dan heb ik het over Senior. En die had het erover: ja, het zou ontzettend jammer zijn als, uh, als Paar uh, zou verdwijnen. Want hij heeft er goede herinneringen aan, ook minder goede. Maar het is een prachtig circuit. Het zou zonde zijn als dat uh, uh, uh, ja, zou verdwijnen. Maar ja, zei hij ook in zijn slotzin: het draait uiteindelijk allemaal om geld. En zo is het. Dankjewel, albert jan voor uh, deze Pit Report. In het uh, eerste uur uh, had ik het al over de Belgische zangeres uh, Belle Perez. Weet je wel, die uh, nieuwe single van uh, Camilla Cabello en uh, Bam Bam of Bam Bam. En uh, ja, ik heb toch even een nummer uh, uitgekozen van uh, Belle om uh, toch nog even voor je te draaien. Ja, Belle Perez heeft destijds nog een hele mooie jingle uh, ingesproken voor dit radiostation CFM. Helaas uh, heb ik hem momenteel uh, niet uh, bij de hand, anders had ik hem zeker even voor je gedraaid. Hadden we kunnen luisteren naar uh, Belle Perez. Want als ik in Stanford ben, dan luister ik altijd naar CFM. Dat ja, ja, ja, dus ja, ja, in ja. sportje, Maar ja, ja, ik heb hem even niet goed. Belle Perez hoor je El Mundo's bij Lando. zodat ik uh, het dier, maar eerst uh, deze plaat. Over. Your eyes the sternest ones gonna put you away on the way. Roll <laughs> out to the left for a while. Het blijft echt een uh, geweldige disco-klassieker. The Breakfast Club worden je in uh, Rides on Track. Ja, het lijkt bijna wel Formule 1, hè? Dan moet je ook op de baan blijven, anders uh, gaat het helemaal fout. Ja, inderdaad. Ja, ja, altijd op de baan ja, blijven. Ja. En over de baan gesproken. Vroeger hadden we trouwens een uh, hele oh. goede speaker op het uh, circuit van uh, Zandvoort. Zeker, Rob Peters. Toen het uh, circuit Park Zandvoort, hè? Ja, ja, Dat ja, uh, was ja, ja, de naam, uh, ja. zeg maar. Ja. Rob Peters en uh, Rob uh, is uh, vandaag jarig... Uh, van harte. Van harte gefeliciteerd, Rob. En ik weet, volgens mij... Of hij is, want hij woont hier niet meer, maar of hij is nog in Zandvoort of hij is er geweest. Want ik zag allemaal mooie foto's dat hij ook bij het reuzenrad gewoon aanwezig was. Hij had een, een, een meeting met oude schoolvrienden en dat was heel gezellig. En die bericht heb ik inderdaad ook gezien met... Ja, ja. klopt. Ja, klopt. klopt. Dus, klopt. Nou, Rob, een hele fijne dag. Het is in ieder geval zorg en uh, nog vele jaren natuurlijk. Zo is het. Nou, van Rob gaan we naar uh, Woesel. Ja, dat is klein over. Klein maar oogst. Rob, uh, we laten de foto nog wel eens zien. Uh. Ja, ja. Woesel, dames en heren, is een Amerikaanse Stafford Een Nou, hond. We hebben het dan over ruim vijf jaar. En wegens vervelende omstandigheden is hij afgestaan aan het asiel. Het is een hele voorzichtige hond richting onbekende mensen. Erg bang om iets fout te doen. En het is dus belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen... met rust, liefde en veel lekkers. Als Woezel eenmaal oké okay is, is hij gek op knuffelen en kriebelen. Hij zoekt een huis zonder kinderen, drukte en onvoorspelbaarheid. Uh, en dat is allemaal niet voor hem geschikt. Het lijkt wel een mens. Uh, als hij gewend is, wil hij dan ook graag spelen met speelgoed... Maar gaat het iets te wild, dan, begint, dan kan Woesel daarvan schrikken. En ook hier is hier geduld en rust belangrijk. Woesel negeert andere honden, heeft geen behoefte aan contact met ze. De nieuwe eigenaar moet dus geen probleem vinden... om hem altijd aangeleind te houden en losloopgebieden te vermijden. U moet het ook dus geen probleem vinden om altijd afstand te houden van andere honden. Hij zoekt, zoals u begrijpt, een huis zonder dieren... en alle aandacht voor hemzelf. Zo kom prima even alleen zijn. Um, en zijn van verzorgers van in dit moment... verwachten dan ook dat dit geen probleem is... al dat moet een beetje opgebouwd worden. Woestel blijft in ons eigen dierentehuis... Kennenbeland aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. En even googelen en je belt even... en dan kan je vast komen praten... om Woezel een mooi tehuis te geven. Ja, want ze hebben ook een mooie website. Daar uh, zie je ook uh, de meerdere dieren. Ja. Maar de dieren blijven gelukkig op zich... Uh... Uh, kort uh, in het uh, asiel, want... Uh ja, voor je het weet. Uh, Daar heeft Albert-Jan ook ervaring mee. Uh, is een dier alweer weg? Want je had uh, volgens mij een ander dier. Ja, he, ik, draag, had, uh, ik, had, ik had Fonsie. En ja? uh, Benno Lee was zo attent om even te kijken. Nou, is die, die is alweer weg. <laughs> Gereserveerd staat erop. Gereserveerd, ja. Grote stempel erop. <laughs> ja. weet je wel, maar mooi. goed, uh, inmiddels is er weer een andere hond bijgekomen. En dat is Lena. En dat lijkt ook erg op Woezel. In ieder geval van hetzelfde merk. Um, <laughs> en als die er volgende week nog is, gaan we Lena. Ja, behandelen. Oké, okay, dankjewel. Dieren van de week. Je hoort hem uh, rond half vijf bij je eigen lokale radio. Ja, dit is een leuke Kit Frost en La Raza. MC Kid Frost you saw so a that my phone is the big boss. My is loaded, it's full of valas I put it in your face and you won't say nada Batos Cholos, you call us what you will You say we are assassins, you're truly taught to kill It's in my blood to be an Aztec warrior Go to any extreme and hold no barriers Chicano, and I'm brown and proud want this Chigazo, Simonas, and let's get down Right now, in the dirt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 Je hoorde Kit Frost en La reza. Ja, we hebben nog wat te melden, geloof ik, Benno. Binnengekomen bericht of wat is het? Ja, er? nou ja, even een klein berichtje. Dat, uh, het gaat over het sociaal wijkteam. Dat in verband met de Formule 1 dagen... Uh, straks op donderdag tot uh, en op vrijdag september 2... Uh, nee, ik moet het even opnieuw zeggen. Donderdag 1 september, vrijdag 2 september gesloten is. Er is op deze dag geen inlopspreekuur. Uh, maar de medewerkers van uh, het Sociaal Wijkteam... zijn wel telefonisch gewoon bereikbaar. Tussen 9 en 5 uur. Nou, het telefoonnummer zal wel bekend zijn. En anders moet je dat even opzoeken. Um, dat was eigenlijk even het... Uh... Oh, ik heb nog wel een website. Dat zal ik wel even doorgeven. Socialwijkteam.nl slash Zandvoort. Oké, okay, nou, wij krijgen ook nog een uh, laatste bericht uh, binnen... En dat gaat over de zonnebankstudio aan de Halterstraat, de Sunny Beach. Oh. Die gaat per, per 1 oktober de deuren sluiten, oh. de Sunny Beach. En uh, ja, dat is door bepaalde omstandigheden <laughs> moeten ze ermee stoppen. Dus uh, de zonnestudio gaat... Bu bu buiten gaat hun schuld. Buiten hun schuld. Ja, de zonnestudio gaat, gaat verdwijnen. En wat er wel gaat komen in het pand, uh, dat is nog niet bekend. Oké, okay, nou we gaan het meemaken. Zo is het nou, twee plaatjes even en dan uiteraard het uh, gedicht van de dag. Een goed gevoel.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 Ze komen. Ze komen zich zu holen. Ze werden zich niet Finden Niemand werd zich finden. Du bent bij mij.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 Het was het geluid van uh, Sol uit uh, de jaren 80. Ja, een beetje tegen de disco aan, hè, zeg maar. Je uh. hoorde de Mary Jane Girls en In My House. Inmiddels kwart voor vijf geweest. Het is de tijd voor het gedicht van uh, de dag. En vandaag hebben we weer een mooi gedicht. Een goed gevoel. Wanneer jij strakjes wakker wordt... dan kom ik met de koffiepot... En een ontbijtje voor ons allebei. Je ogen zijn nog half dicht. Al wordt het buiten al langzaam licht. En jij zegt, kruip er nog eventjes bij. O, oh, wat zou ik zonder jou moeten beginnen. Heel de wereld stond voor mij in één keer stil. Want wanneer je naar me lacht, al is het dag of nacht. Krijg ik altijd weer een goed gevoel van binnen. Ik bel je tien keer op je werk, ik vertel je dat ik steeds meer werk. Hoe lang de uren duren zonder jou? Je fluistert zachtjes in mijn oor. Ik zie je straks, ik moet weer door. En zeg nog even zacht, ik hou van jou. O, oh,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 altijd weer een goed gevoel van Ik steeds weer merk hoe lang de uren duren zonder jou Je luistert zachtjes in mijn oor Ik zie je straks, ik moet weer door En zeg nog even zacht, ik hou van jou Oh, wat zou ik zonder jou moeten beginnen Heel de wereld stond voor mij. Altijd weer een goed gevoel van binnen. Ja, dat was Marco, de Hollander. En uh, een goed gevoel. Ja, we gaan ons uh, opmaken. Nou ja, niet uh, zoals vrouwen het doen. Maar we <laughs> gaan ons wel voorbereiden op uh, de Amsterdamse avond die er uh, aan nou. gaat komen. En ik ben bang, ik ben zomaar bang... ...dat deze ook weer langs gaat komen. En dan op 85, daar ben je, Benno. Ja, ja dat gezellig. Gezellig. Ik ga zwemmen. Wat oh, leven. Adelaar doe je messen aan de wodka te de Russen Ik heb anders mijn diploma's Ik zeg het je niet zo maar het is pompen of verzuipen En we zeggen nooit homa Shoot me ze shooter toeter op mijn watersvoeten Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal met diepen en je laat me zo genieten Daakbril op en we daken in de diepe in elkaar Dit soort dingen gaan ook gedraaid worden. Zeker weten. Vanaf een hele gezellige avond in het centrum van Zandvoort. Het begint allemaal om acht uur vanavond. We hoorden het net van Ron Brouwer. Hè? Om half vier, Benno. Jazeker. Wordt weer een mooi feest. De Amsterdamse avond. Ja, en uh, in tegenstelling tot wat op internet geschreven. Niet tot elf uur, maar tot half één gaat het gezellig worden. Tot half één uh, gezellig ja, ja, ja. feest. Uh, en, nou. dan en dan is het alweer zondag. En dan is het alweer zondag. En dan zijn wij er weer, uh, albert John. Ja, klopt. Nou, ja, morgen voetbal, maar ja, er is nu ook al wat een en ander gaan in ja, het voetbal. Zeg jij dat maar. maar ik, nee, uh, nee, nee, nee, ik zou niet durven. De wedstrijd is al ja. half vijf begonnen. Fortuna Sittard tegen Ajax, daar staat het op dit moment uh, 1-0. Ja, gladon, Fortuna scoorde al in de zesde minuut. Nou, wij zijn er morgen weer binnen, dankjewel. Ook, eh, Graag gedaan. Het was weer gezellig. Ja, ja. Tot en, volgende week. Uh, ja, Fred is er uh, niet, hè. Die is nog even op vakantie. Maar uh, je krijgt zo meteen na vijf uur wel lekkere muziek. Ik zeg, tot morgen. Dag. Doei, doei, things in life are bad. They can really might you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 You know what I say? Cheer up you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.